Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door bij de Koentunnel. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Weidebromer en Knoop het Zandam. 3 kilometer file, 25 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het Koentplein. 6 kilometer. Uh, er is geen uh, verbindingsweg open naar de Koentunnel. Uh, door de werkzaamheden. Op de Ring West staat ook een file Door werkzaamheden aan de Koentunnel. Tussen Afrit Haarlem en Knoop het Koentplein. 25 minuten vertraging. En 50 Zwolle Emmeloord bij Ens 3 kilometer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 Hey! Hup, daar is Willem met de waterkomt De neemt dan, de, neem de combinatie dan Hup, willen Willem met de waterkomt dan Want Willem is niet bang Zit er iemand in dit dolles? Roep Willem, hij kent alles Want Willem weet van wanten Jij ja, vraagt dan m'n klanten Als je maar kikt, als je maar kikt Is dus Willem weer flikt Hoi! He, he. Daar is Willem met de waterkomtang, de rij van wordt de combinatie. Dan. Daar is Willem met de waterkomtang, want Willem is niet bang. Willem Willem rijden van geleerd op de technische Beverschooman. Mijn broer, wat is een prima vet, die van de zweep het klappen kent. Een goede wakkermond tot de met. Getrouwd tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang Met naast zijn hoofd zijn tang. En s dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer. Hey, hey. Daar is Willem met de tang De meid van op de combinatie. Ja, dat Tot is voorten, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen ons. Graag goedemorgen Ger. Goedemorgen Zandvoort. Hier vanuit Rabbel Live, dus als je erbij wil zijn. Ja dan, nee, dan vanuit, kun je de berg, altijd uh, langskomen Voor een heerlijk kopje koffie. En, uh, in de blauwe tram. In de blauwe tram. In, um, is, wat heb jij gedaan? Uh, ik, uh, ik ben gisteravond natuurlijk naar het overheerlijke uh, eet eetfestijn, geweest. eetfestijn geweest. Was het leuk? Het was erg leuk. Druk?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 En daar betaal je mee. Nou, dat, uh, dat klinkt. Uh. En als het op is, dan uh, pak je je telefoon weer. Dan moet je naar uh, huis. Uh, dan moet je naar huis. <lacht> nee, maar het is uh, goed over nagedacht. Ja, hier. dat is goed over nagedacht. Nee, ja. Alleen, uh, ik heb uh, wel uh, wat mensen gehad die, die het erop gezet hebben. Maar het stond er niet op. Oh, dus Dat kregen, was wel, dat wel afgeschreven, maar... Uh, ze kregen wel te drinken, hoor niet? Ze kregen wel te drinken. Oh, nou, nee, dan nee, gaat nee. het erom. Nou ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, erom. En wat heb jij gedaan? Nou, uh, ik, ik heb gisteravond ergens gegeten, maar niet in Zandvoort. En uh, uh, ja, het viel me nog op dat, die, dat, dat, dat dat reuzenrad komt niet terug. Ja, wat jammer, hè? Ja, dat is jammer, ja. Ik begreep dat de omwonenden wat uh, klachten hadden. Maar waarom kan, heb je daar klachten op? Uh, nou Omdat ja, we dan binnenkijken? kijk als dat ding boven boven zit, dan kun je zo uh, bij die mensen naar huis kijken. Hè, van die flat. Ja, dan doe je gordijnen dicht, lijkt mij ook. Maar goed in ieder geval, de uh, gemeente wilde het voor 10 dagen uh, ja. een vergunning afgeven, maar dat vonden de exploitant weer uh, te weinig. Jammer hoor. Ik vind het ook jammer hoor, ja. iconisch. Uh... Ja, precies. Maar goed, uh, uh, daar hebben we het allemaal niet over. We gaan, we gaan een programma maken, Ger. Over, en, ja, uh, we gaan het over bouwen hebben. Ja, zoals ik gaan we het over bouwen met Jan Jaap De Beklop zit, uh, zit hier dan inmiddels de wethouder, uh, welkom uh, Jan Jaap, ja. over de bouwprojecten in Zandvoort. Uh, wat we nog verder gaan doen, uh, we gaan praten over de Candlelight Concerts, die zijn volgende week uh, bij paal 69. Uh, Peter Trom komt nog even langs over het laatste nieuws van de ondernemingsvereniging. En in de tweede uur uh, gaan we praten met Willem van der Sloot over de hertenproblematiek. U kent hem wel. En het af, ja, ja, ja, hij is vaker geweest, maar ook het afschieten van de blanke billen. Hè. Dat was wel ja, heel, heel ziel. Ja. Ja. Uh, en we gaan praten met Arne, uh, Marion Sensen over een nieuw schilderij voor het museum. De ja. Olimon, mooi schilderij. Ik heb Oze, het zelf gezien. Heb je het gezien?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 Nodig, er En de meezingen ook wel. Ja, ja, ja. Mij viel op dat er een kwartaalreportage kwam. Maar die komt waarschijnlijk elk kwartaal, Dat kan bij het ook zo. Over de bouwplannen in Zandvoort. Nou goed, ik wil even teruggaan naar 1 maart 2022. Toen was jij nog geen wethouder, natuurlijk. En toen was er ook nog geen college, zelfs. Want de verkiezingen moesten nog komen. Maar toen was er een jongeren-debat hier in het HDMZ-museum. En dat ging uiteraard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 Hier kunnen we wat gaan doen. Het is vlak nu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 Komt voor sociaal middelduur en uh, vrije sector van 30, 50, 20. Als je praat over percentages. En dan zie je 30 al, sociale woningbouw. Ja, 30% sociaal, ja, ja. 50% middelduur en ja. dan 20% vrije sector. Is het alle locaties?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 maar... Er zijn op tekeningen en grote lijnen is dat wel uh, bekend. 300 woningen? Ja, 350 woningen. Uh, in zeven blokken uh, zou dat moeten komen. Uh, waarbij Prewonen, uh, de Wonerbaar Corporatie, uh, daar twee van heeft. En uh, ook daar zijn een aantal uh, belangen die elkaar uh, tegenkomen. Dus er zitten gewoon nog bedrijven die, die heel goed ja. draaien. en die zeggen: ja, als ik hier wegga, wat betekent dat ja, voor mij? Tuurlijk, tuurlijk. Zoals jullie misschien wel weten, zijn er een aantal loodsen waar opslag in zit.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 De stikveldproblematiek eh, zorgt in ieder geval voor een hoop uitzoekerij. Eh, dat kan soms snel gaan als het heel duidelijk is van wat gaat er weg en wat moet er komen. Eh, wat betreft de kosten, ja, daarom moet er ook wat tempo gemaakt worden. Want elk half jaar dat je wacht gaan de kosten omhoog op dit moment. Eh, gewoon omdat de loonkosten stijgen, ook omdat de materiaalkosten stijgen. En omdat eh, ja, daardoor ook een soort schaarste ontstaat in de, in de realisatie. Eh, ja, stijgt ook in in door marktwerking gaan de prijzen ook omhoog. Hmm. Dus ja, lang wachten is een, een kostbare affaire. Extra probleem. Ja, ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk duimwachter nog. Ja, Duimwachten. Eh, ja, Duimwachten. Ja, zeker. Ja, ja nee, nee, de, die hebben we ook nog. Belangrijk project. Maar ik begreep dat daar ook weer een rechtszaak over loopt. Ja, ja. Van de van Grande ja. uh, Dat kan ook weer voor vertraging zorgen. Zeg maar. Want die, die huizen zijn al verdeeld. Maar die mensen moeten steeds langer wachten op, uh, ja. op, een, op een huis, natuurlijk. Op een appartement. Ja, het is een project waar wij uh, ook tijdelijk uit de bij betrokken zijn. En dat is zo. Um, aan de andere kant vind ik het wel. Ik heb ook in de Raad al een wat opmerkingen over gemaakt. We hebben gewoon in Nederland het zo geregeld dat op elk besluit en uh, elke vergunningverlening is een procedure mogelijk. Um, en dat uh, heeft ook een, een, een functie zodat iedereen daar zijn uh, licht over kan laten schijnen en eventueel bezwaar kan maken. Hmm. Ja, dat heeft tijd nodig, in, absoluut. Um, het, het, het voordeel daarvan is wel als er eenmaal een besluit is genomen, uh, uit, uit juridisch oogpunt, dat het ook duidelijk is hoe het verder moet. Uh, ja, maar bijvoorbeeld bij zo'n rechtszaak: ik kan me voorstellen dat ze helemaal doorgaan tot de Raad van State. Dat kan ja. Dan, dan, ja, dat kan. En dan ben je helemaal drie kwart jaar verder. Ik noem Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat zou jammer zijn natuurlijk. Ja, als dat een vertuiging oploopt. Ook in het licht van de behoefte aan woningbouw. Is dat heel erg jammer. Aan de andere kant wil ik er wel waarde aan hechten dat die procedures er zijn. Natuurlijk jammer dat het langer duurt. Ik vind het wel goed dat er mogelijkheden zijn om je bezwaar te maken. We gaan even naar het Manage Rukkert. Dat wordt ook een belangrijk project voor betaalbare woning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 intensief project in gaan zetten voor participatie een aantal omwonenden heeft me al benaderd bij de raadsvergadering die toen daarover ging en ik heb ook gezegd in de beantwoording op de vragen van dat is een van de eerste punten die we gaan aanpakken die participatie gaan we snel inrichten we hebben het bedoeling om dat vlak na de zomer een eerste bijeenkomst over te gaan beleggen we willen daar de buurt ook over informeren deze dagen eigenlijk er zijn wat ontwikkelingen waardoor het iets minder makkelijk gaat moet ik eerlijk bekennen maar dat is wel uh, mijn opzet. En Welke ontwikkelingen? Nou, de, de, um, een aantal mensen heeft gezegd, nou wij willen dat proces uh, uh, inzetten en met, u, uh, met, met de gemeente in contact blijven. En die, die groep is een beetje uit elkaar gevallen. Het is ja. niet meer heel duidelijk van wie is nou de, de woordvoerder zei, of woordvoerster. Ja, ja. Ja. Dus uh, daarom ben ik blij dat ik hier zit, om dat ook te kunnen zeggen. Uiteraard. Dat we dan na de zomer daarmee uh, kunnen beginnen. Oké, okay, nou het is een belangrijk project voor zondag. dat dus is heel ja. duidelijk. Ja, ik zie hier de planning uh, 2025 de startbouw, maar dat is, dat is voor. Dat is, dat is uh, de, nu de, de planning van de oh, okay. ja, ja, ja, ja. het hele In Het derde kwartaal krijg je de bewonersbijeenkomst. Ja. Dat uh, zal uh, na de zomer zijn. Neem ik. Ja. Ja. Ja. En het vierde kwartaal is uh, de kader voor het verdere uitwerken van het programma van eisen ja. voor de leefomgeving. Ja. En daarna uh, kan, uh, de kan er langzaam, het uh, gebeuren, voor, voor, voor, Ja, We, dan we dan even hebben even. de startnotitie gehad inderdaad. Daar uh, is in grote lijnen aangegeven nou, welke kant we daarmee op Dan komen we in de zogenaamde definitiefase. Ja. Uh, Excuus voor alle deze termen. <laughs> uh, maar dat, dat weten we... Dat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 Yeah oh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 dat duurt nog heel even. Hè? Dat duurt nog heel uh, even. Nou dat, dat is ook een ander verhaal eigenlijk. Ja dat begrijp ik. Nee, dan gaan ik we kom ik het dan graag een keer vertellen. Ja nee, absoluut. Nee, ja, je, je bent van harte opgeven. welkom. <laughs> nou laten we positief afsluiten. Want, uh, nou, ik vond het ook heel positief. Want ja nee. Het is, nee er, ja, is veel in, er gebeurt veel. Het ja nee nee. Veld, nee dat, ja. Ja, je zou het bijna niet zeggen. Maar er gebeurt toch een hoop. Ja. ja, nee, ja dat het is, is goed de, dat je het hier komt uitleggen. Nee laten we sowieso positief afsluiten. Want ik denk nog een paar maanden. En dan wordt het de flats bij de watertoren opgeleverd. Ja zeker. Ja, dat ja. is echt een uh, schitterend project. Wanneer ja, nou. dus gaat de Watertoren zelf? Ja. Uh, ook daar loopt nog een procedure. Dus daar, uh, eind van de maand, uh, zal er nog een commissie uh, zich overbuigen van wat er nu speelt. Ook uh, gezien de bezwaren uit de buurt. Mm -hmm. uh, maar zo snel mogelijk, in ieder geval, als daar een uitspraak over uh, ja. een, een positieve uitspraak over is. Uh, ja. Nou jan -Jaap, je, je hebt het hartstikke druk. Begrijp ik. Ik uh, wens je enorm uh, veel plezier met je vakantie. In ieder geval, Dank jullie wel. Dan Zeker. Vakantie. Uh, uh, en jullie ook trouwens. Ja, dankjewel. <laughs> ja. We gaan afsluiten. En uh, Pim Groof, onze techniek van vandaag heeft de muziek klaarstaan als het goed is. Pops. Dit is ZFM. When it was two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 ook nog een jongere, echt een nog jongere generatie proberen aan te spreken. En dan hebben we zelfs nummers van Taylor Swift of Justin Bieber. Ja, ja. Uh, dat is wel heel modern, natuurlijk. K-pop, <laughs> uh, zag ik ook dus staan. We hebben een heel divers aanbod. Ja, hartstikke leuk. Maar jullie hebben die rechten, die mogen jullie allemaal gebruiken zo? Of... Ja. Wordt... ja, nou ja, dat is muziek die uh, gecomponeerd wordt weer door onze oh, ja. eigen, uh, ja, eigen artiesten. En, uh, ja, het is, het, is, het is heel bijzonder. Ja, dat ik kan ik keer lang. Ja, nee, dat zou best kunnen dat ik dat doe. Ik zie uh, ja. op uh, internet... Uh, kan, je, kan je de, de stad kiezen... Waar je, waar je het wil bekijken... en dat, is, dat zijn ja. honderden... Dat zijn bijna honderd steden. Meer, meer ja, wel, ja, dat zijn meer dan honderd steden... waar we inderdaad op dit moment uh, aanwezig zijn... Uh, over de hele wereld. Dus daar zijn we ook best wel trots op. Het ja. is niet allemaal ja. hetzelfde orkest, hè, neem ik aan.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 maar ja, goed, we zijn twee jaar geleden uh, begonnen huh. in Nederland en uh, we hebben een Nederlands team en uh, ja, ik ben al twee jaar lang eigenlijk heel druk bezig om Fiverr uh, groot succes te maken in heel Nederland. Ja, en dat gaat best ja. goed. En dat gaat de goede, goede kant op in ieder geval. Ja, dat nou, gaat zeker. Zolang we mensen kunnen uh, inspireren en motiveren, ja, ik, begrijp ik ja. En een kaartje ja. kost uh, 25 euro, heb ik gezien. Uh, ja. Waar kunnen ze dat bestellen? Op Fiverr platform? Ja, op onze, ik... uh, ja, klopt. Op onze website www.fiverapp.com En uh, ja, je kan onze app downloaden en via onze app word je eigenlijk uh, heel wegwijs gemaakt in het kopen van tickets. Uh, we hebben verschillende rangen ook in kaartjes. Okay. Dus uh, de prijzen variëren meestal ongeveer van 19 tot ongeveer 48 euro. Leuk hoor. Daar kun je ja. in ja. Ja. Kom je er volgend jaar nu in de stand voor terug of niet? Ik uh, neem aan van wel. Ik neem aan dat dit jaar nog groter succes wordt dan vorig jaar en dat we Volgend jaar met nog meer concerten komen. Hadden we, voor... Hadden we vorig jaar eens ons ondergang? Ik denk het wel, hè? Ja, doorgaan. Ja, vorig mooi jaar. Was zeker mooi het ondergang. Vorig jaar hebben we concerten gehad en dit jaar mogen we er zelfs vier hebben. Dus daarom zeg ik, ik reken op dat we volgend jaar gewoon naar, uh, nou laten we zeggen, zes tot acht concerten gaan. Ja, nou kijk eens aan, ze gaan toch goed. Top, helemaal. Ja. Nou ja, pa pa Paal 69, uh, uh, iets ja. verder dan Havana, uh, denk ik. Hè? Ja, je hebt bij Havana ja. iets recht doorgelopen, denk ik. Ja, klopt.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 Oh, dat was bijna weer Alba. Oeh, dat scheelde weinig. Nou ja. nou ja, die kan je niet vaak genoeg horen, natuurlijk. Nee, dat is ook waar. Lamor. Zet hem een radioprogramma dat u elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 op de hoogte brengt van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Hey, Ger. <totstut> Ja, dit is. Uh, Electric Light, Electric Light, Light Orchestra. Ja. Ik dacht eerst dat het de VPRO was, want zo begon, begint ja, het ja, natuurlijk. Het begint het wel, maar het is toch wel een lekkere muziek. Het is hartstikke ja. lekkere muziek, uh, Hans. Tegenover ons zit uh, Peter Tromp van de Ondernemersvereniging Goed zo, Welkom, Peter. Dank je wel. Uh, Goedemorgen. Want wij, kamen, wij kwamen elkaar tegen in het dorp. Ja. En jij zei, dat is niet, nee, moeilijk, nee, is niet zo moeilijk, hè? Nee, dat is niet zo moeilijk. Dat was voor haar, hij. Trompen, hè? Ja, toevallig, op, heel ja, toevallig. Ja, ja, op, op, op. Maar uh, toen zei jij mij: van, uh, We hebben wel wat nieuws ja. te ja. melden. Ja. En dat ging over tuinen. Toen moest ik even goed nadenken wat zijn tuinen? Nou, op... tuidraden. Tuidraden, sorry. Ja, ja. Tuidraden. Tuidraden. Vertel. Uh, onder andere. We ja. zijn met een aantal projectjes bezig, waaronder tuidraden.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 Is de nee. kans niet, niet groot als die tuinraden daar hangen, dat er, uh, want er komen vrij grote uh, vrachtwagens.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 Om hem open te stellen. Precies. Ja. En dan voor de vakantie dat het er mooi uitziet. Je vertelde, je het is een vertel... prachtig fotomoment is Ja, dat het. vertelde ik ja. net. Hè? En Dat er ja. heel veel mensen. Uh, Duizenden die uh, ja. in het muziekpaviljoen staan. en dan uh, vanaf de kant van Albert Heijn of van het Kruidvat. met het raadhuis op de achtergrond. Op de achtergrond foto's aan het nemen zijn. Leuk en het, is dat. Is, het blijft natuurlijk een prachtig plaatje. Ja. Zeker. Het blijft eeuwig zonde dat de raad. toen de tijd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 2000, 2015, uh, uh, 2016 die gehouden werden, besloeg een oppervlakte van 150 tot 200 kramen. Yeah. Ja, heel veel, veel, heel veel ja, kwantiteit, ja. maar dat betekent dus ook dat het hele dorp werd afgezet. Ja. Ja. En dat connection dus ook niet met de bus op de bushalte kon komen. Ja, er is er nog een andere discussie over de toekomst van, de, van het muziekpaviljoen, dat zou misschien helemaal weggaan dan. Ja.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 één keer een goede beslissing maken over de renovatie van het Raadhuisplein... als we eerst een andere beslissing doen om het centrum van Zandvoort autoluw te maken. Ja.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 Uh, deze week is de toeristische visie uh, tot ja. 2040 verschenen. Ja. Heb je die al bekeken? Ik nee, heb nog niet helemaal nee, op tijd nee, gehad. Maar... Ik, nee, ik dus nee, dat zal niet. wel, Hans? Uh, Ik ja. ben tot 2038. Uh, ja, uh, ben het is, dan uh, <laughs> volgens mij is het 45 pagina's. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, uh, ja, dus, uh, dat is een vrij uitgebreid schrift. Dat ga ik zeker doen. En dan ga ik zeker ook als OVZ zijnde.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 Naar buiten te treden ja, lijkt als mij ondernemers. ook. ondernemers. Ja. Toch veel, veel handiger. En dat is veel handiger, vooral in de contacten met de gemeente. Vooral ja, ja, in de contacten het, met de burgemeester en wethouders, met ja, het college. Ja, ja. En uh, ja, we worden echt voor vol aangezien. En we hmm. praten overal uh, mee. Ja, en mee, ja. uh, zo hoort het ook en te dat zijn. een goed, goed hoor. Natuurlijk, ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay. okay. daarnaast hebben we nog een klein projectje bloembakken.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 Daar hebben we subsidie voor gevonden via een, een, een, een, een andere organisatie die mee heeft betaald, de OVZ heeft meebetaald. En uh, dat is nu drie keer gebeurd, die bakken, en de vierde keer gaan de ondernemers dat zelf betalen. Ja. En dat moet een vast gegeven worden: die bakken zijn aangeschaft. En uh, het groen wordt verzorgd door de, de ondernemer. Dus er eigenlijk en... gewoon weer bomen geplaatst moeten worden in bijvoorbeeld in de Alterstraat. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe mooi was het niet? Hoe mooi dat was het, het niet? Er nou, staan ja. bomen nu, maar... Uh... Nee, er staan helemaal geen bomen. Ja, wel, uh... In de Haltenstraat staan bomen. In de Kerkstraat. Ja, nee. Oh, de Kerkstraat. bedoel je. Ja, dat zou ook mooi zijn. Maar ja, dat is ook en mooi. de bomen in de, op de Grote Krocht hebben een echte klapper gehad <coughs> van de afgelopen storm. Vrede oh, ja. week woensdag, ja, ja, ja, ja. woensdag Dus ik hoop dat ze het redden allemaal. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, daar zijn we niet de enige. Nee, daar zijn we niet de enige. Nee. De nee, nee, nee. Nou, je bent lekker bezig in ieder geval voor Zondag, Peter, ga je nog voorlopig mee doen, neem ik aan? Uh, ik heb, uh, ze staan in de rij om me te vervangen, maar ik wil het eigenlijk nog. Nee, maar dat gaat ook niet <lacht> gebeuren. Zorg ervoor Dat gaat ook het niet gebeuren. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Nou, je... Zolang ik gezond blijf en ja. uh, ik. Uh... Ik vind het leuk om te doen. Ja. Dus, ja. Uh, dat en dat is, is het ook belangrijk. Bedankt, ja. en Het is dankbaar. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Drage goed gedaan. weekend. En uh, als weer wilt te melden hebben, komen we elkaar wel tegen. Helemaal lekker En lekker eten. Dank je wel. Dan krijgen we nog een muziekje tot 11 uur. Ja. Klopt, hè? Heel wat? Gaan we draaien? Uh, Sunshine Superman van Donovan. Nou, Dolven? Oh, ja, dat is U, u kent beetje, hem wel. Een beetje onze tijd. Uh, <laughs> een beetje ja. onze tijd, Hans. Het ritme van Zandvoort. Through my window today, could have tripped out DC, but I've I changed my ways. It'll take time, I know it.